12 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Goedemiddag, politietrainingsmissie in Kunduz met open armen ontvangen... zegt premier Rutte, machtige halfbroer van Afghaanse president Karzai vermoord. En dopingcontrole voor de wielerploeg Vacan Soleil van Johnny Hogerland. Het is bewolkt aan het worden. Tegen het eind van de middag komen er van het zuidwesten uit buien. Het wordt 22 tot 27 graden. Vanavond en vannacht dan stevige buien. Plaatselijk veel regen en ook nog kans op onweer en windstoten. Morgen veel bewolking, af en toe regen en een graad of 17. De Nederlandse politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz is nu echt begonnen. Politietrainers zijn in Kunduz en vanochtend liet premier Rutte zich bijpraten door de militaire top. En hij hoorde dat de Nederlanders met open armen zijn ontvangen door de NAVO-bondgenoten en ook door de Afghanen. Toch blijven er zorgen over de veiligheid, erkende Rutte na afloop. Ja, je ziet eigenlijk een, een dubbel beeld. Aan de ene kant is de algemene veiligheidssituatie aan het verbeteren. Tegelijkertijd is er wel sprake van bijvoorbeeld meer zelfmoordaanslagen. Als je het vergelijkt met de situatie in Oeruzgan... dan is het in het noorden van Afghanistan een factor 20 tot 30 veiliger. Dus je kunt dat eigenlijk ook niet met elkaar vergelijken. Maar het is wel zo dat absolute de scherpte is geboden. Ook een van de redenen waarom we daar zijn natuurlijk. Om ervoor te zorgen dat ook die civiele politie daar nu wordt opgebouwd. Hoe groot zijn de risico's voor de Nederlandse mannen en vrouwen die daar naartoe gaan? Kijk, die risico's zijn natuurlijk altijd groter dan wanneer je in Nederland bent. Daar moeten we ook rekening mee houden. Daarom worden mensen ook niet zomaar uitgestuurd... maar wordt dat heel goed voorbereid. Zit daar de best mogelijke informatie ook achter van de situatie ter plekke. En trainen we niet alleen met politiemensen... maar is het altijd een combinatie van politiemensen met militairen. Die militairen zijn niet alleen ter beveiliging, maar ook weer om te trainen. De Nederlandse missie telt 550 mensen... Um... Daarvan zijn er 500 militair en maar 50 politiemensen. Is het, niet, het heet politietrainingsmissie, maar is het niet eigenlijk gewoon een oorlogsmissie? Nee, het geheel niet. Uh, en de cijfers uh, moet u ook zo interpreteren... dat die militairen er ook zijn om juist te trainen. Want het is niet zo dat we hier met normale politie te maken hebben zoals hier op straat. Je hebt met politie te maken die... Civiel wordt ingezet, maar natuurlijk ook zich moet mo mo kunnen beveiligen en ook rekening moet kunnen houden met situaties die je hier niet aantreft. Dus er is ook niet sprake van maar 40 politiemensen in het totaal. Is er zijn 90 man en vrouw blauw aan het trainen, daarnaast 135 militairen, dus in het totaal 225 trainers die daar die duizenden politiemensen gaan opleiden. Wanneer gaat u er zelf heen? Want dat moet natuurlijk ook een keer gaan gebeuren. Ja, ik ga er zeker naartoe. Alleen zoals u weet, uh, in het belang van de veiligheid daar... Uh, maken we daar nooit iets van tevoren over bekend. Maar u zult, u zult het op tijd horen. De Westerse wereld is daar nu uh, alles bij elkaar bijna tien jaar bezig. Um, begint het niet een beetje een mission impossible te worden? Want de taliban die zijn er ook nog altijd. Kijk, wij, wij zijn daar omdat we niet willen dat 747's eh, hier het binnenhof in vliegen. Of in Amerika eh, kantoortorens. Omdat we tegelijkertijd willen dat dat land zelf ook in staat is om zich daartegen te beschermen. Hè, om, om van een situatie uit de middeleeuwen een moderner land te worden. Dat kost tijd. Maar, maar is feit, dat dan enorm onderschat? Het is niet onderschat. Dit is natuurlijk iets wat we ons altijd hebben moeten realiseren. En het feit dat wij na vier jaar met enige duizenden militairen inzet in Oeriskan. Met ook grote persoonlijke verliezen, er zijn ook mensen omgekomen, dat wij nu de transitie maken van die inzet daar naar het trainen van de civiele politie, dus vergelijken met onze politie zeg maar, laat ook zien dat ook in Afghanistan geleidelijk aan die volgende stap gezet uh, gaat worden. Dat zie je door heel Afghanistan en dat is van het grootste belang. Premier Rutte in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Het ging over het noorden van Afghanistan, nu naar het zuiden. De, een persoonlijk drama voor president Hamid Karzai van Afghanistan. Vanmorgen is zijn halfbroer Ahmed Wali Karzai om het leven gebracht. Hamid Karzai was een invloedrijke bestuurder in het zuiden van het land. Hij was ook een omstreden figuur. zuid azië correspondent Lucas Waagmeester, weet jij iets over de omstandigheden, Lucas, waaronder hij gedood is? Ja, hij is vanochtend waarschijnlijk door zijn belangrijkste lijfwacht... iemand die hij al heel lang kent en met wie hij zelfs lange tijd bevriend zou zijn geweest... van dichtbij doodgeschoten in zijn eigen huis in Kandahar. En nou ja, het is daarmee natuurlijk maar weer bewezen... bestuurder zijn in Afghanistan is op het moment een riskante business. Uh, Ahmed Wali Karzai was persoonlijk geen... Uh, of uh, politiek geen uh, onbelangrijke persoon, hè, hoofd van de Provinciale Raad in de provincie Kandahar... Uh, die zo belangrijke provincie inderdaad in het zuiden van het land. Hij uh, was zeer omstreden in die rol. En dit keer is het dus ook nog eens een, een persoonlijk drama voor de president. Hamid Karzai. zijn jongere halfbroer is dood. Wie heeft uh, de aanslag gepleegd, denk jij? Ja, De taliban die hebben zojuist, het is allemaal uh, vanochtend gebeurd, uh, de aanslag opgeëist. Hun belangrijkste daad in tien jaar, noemen ze het. Uh, maar deze man had sowieso erg veel uh, vijanden. Hè. Meer vijanden dan vrienden. Uh, de verschillende stammen en groepen kunnen, uh, kunnen elkaars bloed in dat gebied sowieso wel drinken. Hè. Het is de bakermat van, uh, van de Taliban uh, die voortkomen uit de Pashtuns. Uh, en, en, en, en zij voelen zich verraden door de familie Karzai. Hè, want, want ook dat zijn uh, Pashtuns en ook zij zijn afkomstig uit dat gebied, in, uh, uit dat gebied uh, Kandahar. Dus dat zorgt voor een enorme frictie in dat gebied. En tegelijk was deze broer van de president, Ahmed Wali... Eh, onder de lokale bevolking ook absoluut niet geliefd. Iemand die zijn eigen stam eh, voortrok. Andere etnische groepen eh, eh, eigenlijk totaal negeerde. En daar was veel onvrede. En, dat is toch ook wel bewezen... Ahmed Wali Karzai werkte samen met de CIA, de Amerikaanse Inlichtingendienst. En dat betekent... Eh, of, of, of, of wat daarvan bekend was, dat is dat de Amerikanen... Uh, regelmatig behoorlijk buik, bu buikpijn hadden van, van deze man. Uh, dus hij had ontzettend veel belangen en, en daarmee dus ook uh, ontzettend veel uh, vijanden. Dus ook de Amerikanen zijn ook wellicht niet rauwig om zijn dood? Nee, dat valt inderdaad te betwijfelen. Kijk, uh, afgelopen voorjaar is zelfs al serieus overwogen door ISAF, uh, de internationale troepenmacht daar om de samenwerking met Ahmed uh, Wali te beëindigen. Hij was een bestuurder, maar ja, wij zouden hem gewoon een onverschrokken crimineel noemen. Hè. Hij was betrokken bij drugshandel, had een eigen lokale militie tot zijn beschikking. Hij schroomde geweld niet. En hij stond ook bij de Amerikanen bekend als een man die vooral zijn eigen familie en stam uh, vooruit hield. Een man met grote beloftes. Maar hij bracht weinig voor elkaar als het ging om het opbouwen van een nieuw, uh, vreedzaam, multiethnisch. Afghanistan, Maar ja, zoals zo vaak in dat land. De Amerikanen hadden geen beter alternatief voor handen. Ze zeggen nu ook in een eerste reactie dat uh, Ahmed Wali goed samen uh, met hen uh, werkte. Maar ja, het feit uh, dat hij er nog zat heeft, denk ik, meer te maken met de druk vanuit de hoofdstad. Vanuit de president zelf. Uh, hij hield natuurlijk zijn broer in het zadel. En hij, uh, president Karzai, zal vanmiddag diezelfde broer moeten begraven. zuid azië correspondent Lucas Waagmeester... Duikers hebben in het gezonken Russische cruiseschip zo'n 50 lichamen gevonden. Het zouden vrijwel allemaal kinderen zijn die drijven in een recreatieruimte van dat schip. Volgens een Russische woordvoerder hebben de duikers nog geen lichamen uit die ruimte geborgen. Gisteren wel gisteren zijn 55 lichamen uit het schip gehaald. Dat Russische cruiseschip dat zonk zondag in de Wolga. Aan boord waren ruim 200 mensen, terwijl er volgens de voorschriften maximaal 120 passagiers aan boord mochten. Zo'n 80 mensen werden gered. Het is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De groei van de hoeveelheid bebouwd gebied in Nederland zet door. Volgens het CBS groeide het grondoppervlak... dat gebruikt wordt voor wonen en werken tussen 2006 en 2008... met bijna 7000 hectare. En dat is een oppervlakte zo groot als bijvoorbeeld Maastricht. Die groei was het grootste in de provincie Zuid-Holland. Vooral in Rotterdam en Den Haag kwamen er veel gebouwen... en bedrijventerreinen bij. En in totaal beslaat het bebouwd gebied in Nederland... nu 8% van de totale oppervlakte.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 Het ministerie van Vrom is vorig jaar door twee Britten en een Nederlander opgelicht voor 4 miljoen euro. Dat drietal plakte het logo van de provincie Zuid-Holland op een brief naar Vrom. En daarin schreven ze dat de subsidie voor vermindering van de luchtverontreiniging voortaan naar een ander rekeningnummer moest worden overgemaakt. En van die 4 miljoen die op die rekening stond is een groot deel weer terug bij Vrom inmiddels. Maar hoeveel precies kan het ministerie nog niet zeggen.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 De Universiteit van Oxford is mogelijk eigenaar van een Michelangelo. schilderij, een afbeelding van Christus aan het kruis... werd tot nu toe toegeschreven aan een minder bekende meester. Maar volgens renaissance-kenner Antonio Forcellino... die het schilderij met infraroodstraling onderzocht... kan dat alleen maar door Michelangelo geschilderd zijn. De universiteit heeft het schilderij nu verwijderd... en uh, neergezet op een beter beveiligde plaats. Want alleen al door het gerucht dat het een echte Michelangelo is... is dat schilderij tien keer meer waard geworden... In het noordwesten van Pakistan zijn bij een reeks raketaanvallen... met onbemande vliegtuigjes, tientallen doden gevallen. De Amerikaanse droneaanvallen, aanvallen waren in verschillende gebieden... in Noord- en Zuid-Waziristan. daar zitten veel militanten van de Taliban en Al-Qaeda. Raketten werden afgevuurd op voertuigen en op een complex... dat zou dienen als schuilplaats voor terroristen. Op zeker vier plaatsen zijn volgens Pakistanse veiligheidsfunctionarissen... doden gevallen. En die genoemde dodentallen variëren van 30 tot 50. Sport. Tour de Frans, Jaroslav Popovic gaat niet van start in de tiende etappe van de Tour. De Oekraïner heeft al een paar dagen koorts. Tijdens de rustdag kon Popovic niet genoeg herstellen. En hij is al de derde uitvaller van de Radio Shack-ploeg. En dan Johnny Hogerland, vakant soleilrenner. Hij gaat wel van start in de tiende rit. Het zal een korte nacht geweest zijn, want zijn ploeg kreeg vanochtend om zeven uur... bezoek van dopingcontroleurs. Dat was een routinecontrole, maar die controle kwam wel op een ongelukkig moment... voor de herstellende Hogerland. Ploegleider Michel Cornelissen. Ja, precies, maar dat is de toer. De toer gaat door en... Uh, ja, medelijden hebben ze natuurlijk niet. En uh, ja, en, daar zijn we zijn het eigenlijk gewoon en uh, er wordt op de deur geklopt... En, uh... Die jongens die plassen en uh, die gaan uh, of verder slapen of die gaan beginnen met ontbijten. Dus uh, we ondergaan het gewoon en uh, we laten ons uh, dag er niet door verstoren. En Cornelissen gaat ervan uit dat Hogeland de etappen van vandaag uit kan rijden. Hij was gisteren uh, een uurtje geweest fietsen en het ging ja, boven, wonder boven wonder ging dat goed. Dus uh, ja, hij zal vandaag nog wel heel veel pijn hebben natuurlijk. Want ja, een stukje los fietsen is wat anders dan in een peloton uh, met 55 per uur rijdt. Maar uh, nee, zijn moraal is heel goed en... Uh, ik denk dat hij met één of twee dagen dat hij er helemaal door is, hoop ik. En de tiende rit van de toer begint straks om tien over half twee. De Zweedse voetballer Marcus Nilsson speelt komend seizoen bij FC Utrecht. Verdediger is 23 en komt over van de Zweedse club Helsingborgs. Eerder versterkt Utrecht zich al met een landgenoot, de middenvelder Johan Martensson. Het is 12 over 12. dit zijn de hoofdpunten van het nieuwste De politietrainingsmissing is in Kunduz met open armen ontvangen, zegt premier Rutte. Maar er zijn wel zorgen over de veiligheid. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist van de moord op de machtige halfbroer van de Afghaanse president, Karzai. En Johnny Hoogerland verschijnt straks zeker aan de start van de tiende etappe van de Tour de France. En dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Hebt u tijdelijk behoefte aan een topconsultant? IT-Staffing. Good Thinking, IT-Staffing.nl. Dit is Radio 1, CRV. -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. RKK-televisie zendt deze zomer documentaires uit over drama's... die, zoals de omroep het noemt, horen bij het collectieve geheugen van Nederland... en daarom nog steeds pijn doen bij iedereen. De serie heet Het Drama Van. In het media-forum straks NCV-collega Guylaine Plag en tv-deskundige Bert van der Veer. En het gaat onder meer over de Johnny-Hogerland-hype. Ierseke, de provinciale Zeeuwse courant, is in een mum van tijd uitverkocht. De slager heeft bolletjes lasagne. 7, 5, 6, 6, 6. De bakker bolletjes cakejes en tompoezen. Ongelooflijk. Het is, uh, ja, iedereen is helemaal in zijn bol. <laughs> en straks in de Nationale Nieuwsquiz, Erik-Jan Palland. En die komt uit Utrecht. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medienieuws van vandaag. Het afluisterschandaal in Engeland blijft maar doorgaan. Niet alleen News of the World, maar ook twee andere kranten uit de stal van Rupert Murdoch... zouden zich schuldig hebben gemaakt aan afluisteren. oud premier Brown is geschokt dat, ondanks alle veiligheidsmaatregelen... journalisten via criminele informatie over hem konden achterhalen. Ze hebben onder meer zijn bankrekening en medische dossiers over zijn zoontje ingezien. Als dit al een premier kan overkomen, stel je eens voor wat er met gewone burgers gebeurt, zei Brown vanochtend. Uh, and I just can't understand this. If I, with all the protection and all the defenses and all the security that a Chancellor of the Exchequer or a Prime Minister has, uh, is so vulnerable uh, to unscrupulous tactics, unlawful tactics, to methods that have been used in the way that we've found. Uh, Wat about the ordinary citizen? Vier hoge Scotland Yard-medewerkers verschijnen vandaag voor een parlementaire onderzoekscommissie. Ze moeten komen vertellen of er sprake was van een samenzwering. of dat de politie gewoon een fout heeft gemaakt. De politie heeft namelijk een paar jaar geleden het afluisteren door News of the World alles onderzocht. maar geconcludeerd dat er niet op grote schaal fout werd gehandeld. Persbureau AP gaat geen gebruik meer maken van een freelance-fotograaf. omdat hij één foto heeft gemanipuleerd. Hij heeft op een foto zijn eigen schaduw gemaskeerd... door er met Photoshop stof overheen te plakken. Manipuleren van foto's is tegen de regels van EP. Ook alle eerdere foto's die deze Mikuel Tovar voor het persbureau maakte... zijn uit de archieven verwijderd. Documentairemakers van VARA en VPRO hebben de handen ineengeslagen... voor een drieluik over 9-11. Het is dit jaar tien jaar geleden dat de aanslagen in de Verenigde Staten waren. 9-11, de dag die de wereld veranderde... behandelt de achtergronden bij de aanslagen en de daaropvolgende war on terror. De omroepen beloven de diepte in te gaan en te laten zien wat er echt gebeurde. Begin september op tv. Wie Paul Witterman s'avonds mist kan terecht op de site van de VARA. Daar beantwoordt hij vragen van leden. Onder meer over wie hij nooit in zijn uitzending wil hebben. Uh, ik heb inderdaad een zwarte lijst van, uh, lijstje van drie uh, mensen. Het zijn alle drie mannen trouwens met wie ik niet alleen niet in één uh, uitzending wil zitten, maar ook niet in één ruimte. Dus dan moet, dat kan nooit een vruchtbaar gesprek worden om, om uh, aan tafel te zijn. Dan zijn er ook wel mensen waarvan ik denk, nee, die vind ik smakeloos. Dus je ziet uh, sommige mensen bij, uh, ik zal maar zeggen, bij Jensen zitten of wat dan ook, waarvan ik denk, nou, uh, leuk dat die op zo'n RTL 5-zender aan de volken worden vertoond, als het maar niet in mijn uitzending hoeft. Ja, de vaderleden moeten nog wel even leren om door te vragen, want volgende keer willen natuurlijk ook wel even de namen horen van de gasten die witte man niet wil. Dankzij een bloeddorstige inke is de kip van de Brocopondo babes binnen no time om zeep geholpen. Maar de Swanangsuities hebben er meer moeite mee. Ach, arme kip. Ja, dat was in maart van dit jaar het rtl 5-programma Echte Meiden in de Jungle. Deze scène waarin de meiden een kip moesten slachten... zorgde voor veel ophef onder dierenliefhebbers. Natuurlijk was de dierenbescherming er als de kippen bij... om deze misstand aan de kaak te stellen. Vergeef me de woordspeling. Uh, daarom kregen alle 23 landelijke omroepen... een code Goede Omgang met Dieren in Programma's voorgeschoteld. Met de vraag of ze die wilden ondertekenen. Zes omroepen die gaven daar gehoor aan. Frank Dales, goedemiddag. Goedemiddag. Directeur van de dierenbescherming. Uh, dat was de aanleiding, toch? Hè? Dat fragment wat we net hoorden. Dat was een van de aanleidingen. Ja, we hadden opeens uh, op de Nederlandse televisie achter elkaar heel veel uh, uitzendingen waarin dieren werden gebruikt uh, of misbruikt, zou je bijna kunnen zeggen, om uh, de kijkcijfers uh, wat op te schroeven, denken wij. En uh, we kregen zo vreselijk veel uh, reacties binnen van uh, boze kijkers... dat we toen hebben gemeend van... nu moeten we met elkaar een uh, code opstellen. Die code is opgesteld. Uh, we zijn nu twee maanden verder. Zes van de 23 aangeschreven omroepen die hebben positief uh, gereageerd. Afro, Karo, Tros, Icon, de Boeddhistische omroep uh, en de Joodse omroep. Uh, die hebben die code ondertekend. Wat houdt dat nou precies in? Nou, het, uh, het belang daarvan is dat we met elkaar afspraken maken hoe we met uh, dieren omgaan. De dierenbescherming uh, zegt niet dat het altijd verboden is. Wij staan ook niet buiten de maatschappij. Maar we merken wel dat uh, programmamakers vaak onvoldoende nadenken als ze dieren inzetten. Waarom ze die dieren willen inzetten en onder welke omstandigheden. En de dierenbescherming biedt dan aan om samen met de programmamakers te kijken... hoe kunnen we uh, zorgen dat er even goed een leuk programma is... Dat de dieren op een uh, verantwoorde wijze ook nou. uh, worden ingezet. En gaat u het ook controleren? Dat zij zich houden aan wat er in die. in die in die overeenkomst staat, in die code. Uiteraard uh, gaat de dierenbescherming dat ook uh, controleren. Maar we hebben ook uh, 150.000 uh, leden in het land die ook naar die televisieprogramma's kijken. En uh, je merkt ook heel gauw dat. Uh, uh, ...maatschappelijke weerstand tussen het gebruiken of misbruiken van dieren heel groot is. Dus wij worden uh, ook al hebben wij misschien een uitzending gemist... ...dan uh, worden we zeker geattendeerd door onze achterban dat er iets weer uh, fout is. Ja, en anders is er altijd nog uitzending gemist natuurlijk. Uh, er zijn ook uh, programma's die, die ook klachten hebben gekregen. De Mariwodo Vrijdagshow, uh, Secret Story, Total Blackout en uh, How to Stay Alive. Het zijn trouwens allemaal programma's die uitgezonden zijn bij omroepen... ...die de code niet hebben ondertekend. Is dat toeval? Uh, misschien. Uh, de, de tros zat er ook in eerste instantie in, maar de tros heeft nu de code wel uh, ondertekend. Um, uh, wij blijven in ieder geval alle omroepen uh, benaderen met het verzoek uh, om de code te ondertekenen. En... Volgens mij praat ik nu ook met een omroep uh, ja. die de code nog niet heeft ondertekend. Nou, sterker nog, we hebben vanochtend even onze baas gebeld. Uh, dat hebben ze inderdaad niet gedaan. En de reden die ze ervoor geven, de NCV, is dat ze de code onduidelijk vinden. Uh, wat er wel mag en wat dan niet. En uh, bovendien zegt de NCV, we houden sowieso al rekening met dierenwelzijn. Dus het is eigenlijk een overbodige code. Ik vind dat als de NCRV vindt dat de code van de dierenbescherming niet duidelijk is, dan uh, staat ze niks in de weg om even contact te leggen met de dierenbescherming om te vragen wat we ermee bedoelen. Dat hebben de andere omroepen ook gedaan en bij deze steekt, uh, steek ik namens de dierenbescherming ook de hand uit naar de NCRV om uh, met elkaar om de tafel te gaan zitten en ook uh, hier uh, go uh, goede afspraken met elkaar over ja. te maken. Goed, ik wil nog wel even zeggen, de NCV staat dus niet alleen, want u hebt 23 omroepen benaderd... en er zijn er zes die hebben wel getekend en de anderen dus niet. Dus er zijn er meer die kennelijk problemen hebben met die code. Nou, of nou, ze er problemen mee hebben, uh, weet ik niet. Maar de NCV is natuurlijk wel een van de grootste omroepen in uh, Nederland... en ook uh, andere omroepen, de AVRO, de En Kardo, lief voor en dieren... En, en natuurlijk ook eh, lief voor dieren. Maar als je al in de basis al lief, lief voor dieren bent... dan moet het toch heel makkelijk zijn om samen met de dierenbescherming... daar de goede afspraken over te maken. Ja. Ik denk dat er nog maar eens even een uh, gesprekje moet komen. Dat lijkt me het allerbeste. Bovendien op de radio vertonen we bijna nooit dieren. Dat, uh, dat begrijp ik ja. En ik hoor ook geen dieren op de achtergrond. <lacht> dus uh, volgens mij is, is uw programma in ieder geval in orde. Goed zo. Dank dan, uh, voor de toelichting. Frank Dales van de dierenbescherming. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag... De Beatles naar blokken. Het Mediaarchief. Oh jee, ik hoop dat hij dat maar niet gehoord heeft, de hamvraag. Uh, voor onze duiker in dit archief gaan we terug naar 1957. Uh, vandaag is het namelijk 54 jaar geleden dat de Amerikaanse inspecteur-generaal voor de volksgezondheid vaststelde dat er een verband is tussen longkanker en veel roken. Daarvoor werd nog gedacht dat longkanker werd veroorzaakt... door asfaltering van wegen en uitlaatgassen. En ook dacht men aan röntgenstraling. Het deed ons denken aan de reclames voor sigaretten... waarin nog gewoon werd gezegd dat roken goed is voor de gezondheid. We horen zometeen een fragment van de beroemde sportverslaggever Han Hollander. Die werd ingehuurd door het merk Chief Whip. En hij werd ingehuurd om positief onder de aandacht te brengen dat roken eigenlijk prima is. Na wat te hebben geleverd bij een voetbalwedstrijd beschrijft Hollander hoe belangrijk gezondheid is, ook voor de toeschouwers. We kunnen niet al een kampioen zijn, maar wel kunnen we allen, ook voor onszelf, een goede gezondheid waarderen. Gezondheid die ons leven veraangenaamd. En let nu in dat verband eens op de toeschouwers. Hun gezondheid straalt u tegen. Daar besteden ze als verstandige mensen trouwens de nodige zorg aan. Zelfs bij de keuze van hun sigaret. Want wat roken ze? Natuurlijk Chief Whip. Zelfs onze Nederlandse wieler en kampioen Arie van Vliet. Laten we u nu voorstellen, Mr. Chief Whip. Symbool van de sigaret die, zoals u alle weet, de beste sigaret voor uw gezondheid is. Namelijk Chief Whip. Ah, Mr. Hollander, ik zie dat u evenals zoveel anderen van Chief Whip geniet. Onthoud dit. Rook de beste sigaret voor uw gezondheid. Chief Whip. 10 voor 17,5 cent. Siewip. zo moet je het dus uitspreken, dat merk. Reclame uit begin jaren 30. Waarin het sigarettenmerk dus als gezond werd aangeprezen door sportverslaggever Han Hollander. Lunch met Jurgen van den Berg. Bij de RKK is deze zomer een opvallende serie documentaires te zien... over drama's die behoren tot het collectieve geheugen van Nederland. De moord op het schooljongetje Jesse Dingemans. Een vrouw die vermoord werd gevonden in de kofferbak van de auto van haar man. Zes kinderen die bij een brand omkwamen in Roermond. Die was aangestoken door een vader. Het zijn uh, een paar van die onderwerpen. Leo Feijen is hoofd van de RKK. Nou betrokken ook bij de totstandkoming van die serie. Um, wat spreekt jou zo aan in die verhalen eigenlijk? Uh, wat mij het meest aanspreekt in die verhalen is uh, dat iedereen... Uh, het onmiddellijk voor ogen heeft. De eerste keer dat een kind op school vermoord werd. Iedereen weet het nog, december 2006, Jesse Dingemans. Je komt zijn foto's soms nog tegen op allerlei plekken. En dat je dan kunt laten zien dat de mensen... die er zeer nauw bij betrokken waren, zijn moeder, uh, de schooljuffrouw... dat die met vallen en opstaan proberen zich weer een weg te banen in het leven. En dat geeft oriëntatie, dat geeft troost en dat geeft empathie. En... Het geeft ook richting aan levens van andere mensen. En waarom worden ze nu eigenlijk uitgezonden? Uh, uh, uh, onze ervaring is, want uh, ik ben wel betrokken bij die serie... maar we doen het met het team van Kruispunt... met het team van zeer toegewijde mensen... die daar met hart en ziel aan werken... Uh, uh, Um, ze worden nu uitgezonden omdat wij geleerd hebben... dat pas na vijf jaar of langer mensen voor het eerst er iets over kunnen zeggen. Bijvoorbeeld die kofferbakmoord in Uden of de uh, moord op Jesse. Um, dat is vijf jaar geleden. Nog nooit heeft die moeder in het openbaar op televisie er iets over gezegd. En die schooljuf ook niet, juf Ilona. En uh, dat geldt net zo goed voor de ouders van uh, Marga... die in de kofferbakmoord uh, uh, zeg maar uh, een villo-slachtoffer was. En zie je overeenkomsten in al die verhalen? De overeenkomst eh, die, ik aantref, eh, eh, die wij aantreffen is dat eh, het eh, eh, eigenlijk verwoestende gevolgen heeft. Het heeft verwoestende gevolgen en toch is er de hoop dat mensen een beetje opstaan. Het tweede wat ik in zie is dat mensen tijd nodig hebben om erover te kunnen praten... Pas na vijf jaar. En dan is het dat je momenten van geluk hebt, maar niet gelukkig bent. Dat moet je echt uit je hoofd zetten. En het derde wat je kunt zien, is bij sommige van die verhalen... dat het echt een verwoestende werking heeft, ook in de families. Mm -hmm. Want bijvoorbeeld in Uden... Uh, daar is die familie uit elkaar gereden. En eh, bij de Postbankmoord zie je ook dat het van alles doet... met de verhoudingen tussen de broers van die Alex... Eh, die eh, ook zomaar in het niets verdween. Mm. We hebben een fragmentje dat eh, voorkomt in de aflevering over Jesse Dingemans. Het jongetje dus, eh, pastor Jo Staps, tijdens de dienst voor Jesse. Beste jongens en meisjes, jullie zijn een vriendje kwijtgeraakt. Jesse, je kon er zo mee lachen zei iemand van jullie. Dat is ontzettend gek. Een vriendje kwijtraken. Een broertje kwijtraken. Als iemand gaat verhuizen, weet je dat meestal een tijdje van tevoren. Maar kwijtraken en zeker weten, we zien elkaar nooit meer. Terwijl je toch zo graag bij elkaar was gebleven. Ja. We zijn vijf jaar verder nu. Werkt die pastor nog steeds uh, met die namens aan? praat hij nog steeds met ze? Die pastor is uh, niet meer werkzaam vanuit de kerk waar hij toen uh, actief was. Omdat hij met is gegaan, met pensioenen gegaan. Maar hij heeft nog steeds contact met uh, de uh, vader en moeder van Jesse. En uh, daar zie je ook precies aan wat er gebeurt na dit soort drama's. Dat uh, vaak mensen van de kerk de enige zijn die na vier, zes 18 jaar nog steeds contact hebben met de mensen. En dat geeft ook eigenlijk ons perspectief aan. RKK kan mm. dit doen omdat wij via die pastoraal werker... en via um, uh, de broer van Marga in de uh, uh, Moors van Uden... hij werkt ook uh, in de kerk, uh, in contact komen nou, met de familie. Want anders is het bijna niet te doen. En, en, daarom is het ook politiek afgedekt, want je weet het maar nooit. Dadelijk krijg je weer vragen van waarom zint de RKK zo'n programma uit? Ja, waarom zint de RKK <laughs> dit, dit programma uit? Omdat we het doen waarvoor wij zijn opgericht. We laten zien hoe geloof, zingeving een rol kunnen spelen... in uh, ook um, uh, ja, de meest Morabele momenten in negatieve zin. Je kunt ook anders zeggen, als mensen getroffen worden door het leven, een beetje horizontaal gaan, soms wel heel lang horizontaal gaan, door verdriet, hmm. dan beginnen ze ook verticale vragen te stellen. Ja. Hoe moe, want het, het lijkt me heel erg moeilijk, want het, het, het, je zegt ook vijf jaar later... mensen praten dan misschien iets makkelijker of eerder... maar het lijkt me toch lastig voor die nabestaanden om, uh, om, om daar aan mee te werken. Hoe, hoe moeilijk is het om ze over de streep te trekken? Heel moeilijk. Uh, als het gaat om hogerheden... daar is uh, buitengewoon veel uh, energie in gaan zitten. En ook uh, uh, geduld. En, en, en meelopen. Jesse. Dat is de zaak van Jesse. Die jongen van acht die op school werd vermoord. Voor het eerste dat het gebeurde. En dat geldt net zo goed voor het draadiging van de kofferbakmoord. Dat is dat is uh, heel moeilijk. Maar uiteindelijk hebben mensen toch altijd ook wel een reden om eraan mee te doen. Ze willen een monument oprichten voor een naam die niet meer genoemd wordt. Voor een kind dat geleefd heeft en dat geademd heeft. En dat tot in lengte van dagen nu blijft bestaan... omdat het zichtbaar is geworden, ook vijf jaar later of zeven jaar later. Ja. Jij schrijft naar aanleiding van die serie ook een boek, begrijp ik, over rouwverwerking? Ik schrijf niet zozeer een boek. Uh, ik verzamel gedichten teksten die mensen hebben geholpen om op te staan in deze situaties. Dat doe ik ook met een aantal rouwdeskundigen in Nederland... maar ook met teksten die een rol hebben gespeeld... juist ook in Hogerheide, juist ook in Ude. En, uh, en die verzamelen we en bieden we aan aan uh, de samenleving... van als je zelf ooit is op de grond ligt en niet meer weet hoe je moet opstaan... misschien helpen deze teksten. En de opbrengst daarvan, wat mijn deel betreft... gaat naar de uh, Vereniging Ouders van Vermoorde Kinderen. Uh, boekje dus met teksten waar je dus mogelijk troost in kan vinden. Leven je, met de dood. Ja. Uh, dank voor de uitleg. En wanneer is het te zien voor het eerst? 8 Dat uh, is, is heel goed, Jurgen. 8 augustus, 15 augustus, 22 augustus, 29 augustus, half tien, Nederland 1, RKK. Het, het drama, drama van. Dat was bijna gelijk. Dankjewel, Leo Feijen. Uh, we gaan zometeen praten in het mediaforum. Dat doen we met Guilherme Plag, collega van de NCV. En met Bert van der Veer, tv-deskundige. Nu eerst Jan van der Putten. Radio 1. NOS -journaal. De recherche heeft een inval gedaan bij de koepel van openbare scholen in Rotterdam. De stichting Boer wordt verdacht van ambtelijke corruptie en valsheid in geschriften. Er dus zijn gesjoemeld bij de aanbesteding voor de nieuwbouw van scholen. Een Nederlandse man is een dag ontvoerd geweest nadat hij naar Zuid-Afrika was gelokt. Hij ging een partij schroot bekijken. Zijn ontvoerders eisten 36.000 euro losgeld en er werd uiteindelijk 15.000 euro betaald. De moord op de halfbroer van de Afghaanse president Karzai is opgereisd door de Taliban. De woordvoerder noemde het een van onze grootste prestaties van de afgelopen tien jaar. Ahmad Wali Karzai werd doodgeschoten door een lijfwacht. En het ministerie van Vrom is vorig jaar opgelicht voor 4 miljoen euro. Twee Britten en een Nederlander plakten het logo van de provincie Zuid-Holland op een brief naar Vrom. En ze schreven dat de subsidie voor vermindering van de luchtverontreiniging voortaan naar een ander rekeningnummer moest worden overgemaakt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment is het vrijwel overal zonnig en de temperatuur is inmiddels flink opgelopen. Namelijk naar een graad of 19 op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanmiddag komt de verandering in het zonnige weerbeeld, want vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. En daarmee krijgt de zon het steeds moeilijker. Later vanmiddag volgen de eerste buien in het zuiden. In de rest van het land blijft het nog even droog. Het wordt zo'n 20 graden op de Wadden uiteindelijk tot uh, lokaal 27 in Limburg. En daarbij staat een matige wind uit het noordoosten. Vanavond dan, dan krijgt het hele land met de buien te maken. en Plaatselijk valt er ook flink wat neerslag. Tot ver in de nacht blijft het regenen. De wind die neemt ook toe in kracht. Met name vannacht komt er aan de kust tijdelijk een krachtige tot harde wind te staan. Zo'n windkracht 6 tot 7. Kijken we naar morgen woensdag, dan trekken de meeste buien wat weg. Het blijft nog wel af en toe wat licht regenen. En met een graad of 18 is het een stuk frisser dan vandaag. Donderdag, dan komen er opnieuw veel buien over het land. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met Gide de collega van de NCV, presenteert uh, Altijd Wat. Uh, dat klinkt dat grappig? Je <grijg> presenteert het altijd uit. wat. Ja, je yeah. presenteert altijd wat. Ja, je zet nergens dus neer en het komt goed. Ja, dat, dat is jullie eigen schuld. Dat <sus> het toch allemaal heet gewoon zo. Ik weet het. Um, en uh, tv-deskundige Bert van der Veer, ook welkom. Uh, we gaan eerst hebben over het huwelijk van RTL-presentator Winston Gestanovic. En uh, die is getrouwd met net vijf presentatrice Renate Verbaan. Je zegt het alsof je denkt: over wie hebben we het? Ik ben niet uitgenodigd, dacht ik ineens. Een showbiz-huwelijk waar boulevard en shownieuws aandacht aan besteden. Even luisteren. Het was prachtig. Jongen, ja. jongen, jongen. Jonge. Veel gedronken, veel gere... Nee, ja. maar vooral het jaarwoord. Laten we het daar ja. even over hebben. Afgelopen zaterdag in Leuvenum. Drie dagen was er huwelijk. Vrijdag aan het diner met familie en vrienden. Zaterdag de ceremonie smiddags waar ik bij mocht zijn. s'avonds ja. het grote feest. En uh, zonnig een beetje naborrelen. Het was prachtig en winsten zou winst niet zijn... als er niet een heel mooi filmpje van gemaakt was. Ja, Ellen er ik zag dat Bram Moscovits het huwelijk uh, deed. Uh, en, en jou viel iets op, Bert, uh, in die filmpjes... van zowel Shownews als Ed Nou, In, in, in dit, uh, dit mediaforum van dinsdag 12 juli 2011... waarschuw ik voor een nieuwe tendens in de journalistiek. Kijk, normaal gesproken stuur je een paar verslaggevers... op zo'n evenement af met wat cameraploegen. Dat schijnt hier niet gebeurd te zijn. Hier is gewoon de boel in eigen hand genomen. We huren een goede regisseur in, een goede cameraman. We doen het leuk in zwart-wit, Joost, uh, onze videoregisseur als u zich haast, die laat het nu ook zien. Dat is, uh, ja, ze kunnen hun journalistieke werk eigenlijk gewoon niet meer doen. Zo simpel kun je het ook. Je kunt het ook serieus nemen natuurlijk. De, de, de. Als dit nou de tendens is, gaat haar Majesteit, de koningin... of Maxima en Willem-Alexander straks met de kids ook denken... van weet je wat, we maken gewoon zelf. Het is natuurlijk film. heel slim bekeken. Ja, je wel, hebt het lekker bekeken. in eigen hand. Ja, nou ja, zo kun je dus ook het, het, de samenvatting van de tour etappen gewoon door de organisatie laten aanleveren. Dan zie je dat ongeluk met Johnny Hoogland nooit meer terug. Ja, ze hebben het zelf in de hand. Ja. En tegelijkertijd is het ook wel weer zo dat. Showbiz journalistiek is misschien ook journalistiek. Maar het gebeurde toch met de bladen ook al, dat, uh, dat, uh, dat mensen het gingen trouwen? Dat, dat verkocht werd dat, zelfs, dat Ja, dat die gewoon in foto's ja. Uh, eenmalig uh, ja, maar ja, hier is wel opvallend, Ik, we, we hebben dat ook uitgezocht. Het, uh, het management uh, zegt ook van, ja, dit hebben we gewoon zelf gemaakt. En dat zie je dan eerst in, uh, in RTL Boulevard. En vervolgens een kwartiertje later zie je dezelfde clip uh, bij SBS Show News. Dus, en anders was het geweest, dan zie je het helemaal niet. Ja, als ze het, als ze het stiekem het hadden gedaan, laten. of ja. dan hadden de verslaggevers in de bomen gekropen of zo. Dus uh, ze hebben in dit geval uh, ja, de boel in eigen hand genomen, maar... Ja, je kan je er wel afvragen of dat... Of dat een trend gaat worden, dat iedereen denkt van... er wat vind van. daarvan? Nou ja, ik zat te denken, als er straks weinig werk meer is bij de publieke omroep... echt een heel nieuw afzetgebied. Ja, clipjes, maken... Ja, clipjes <lacht> maken bij bruiloften van celebrities. Dat <lacht> is fantastisch. Ja. Nee, maar goed, dit gaat nu over een onschuldig huwelijk. Zeg. Maar jij zegt, dat zou eventueel verder kunnen gaan. Dat de ja, organisaties natuurlijk. zelf de regie ja. in handen nemen. Ja, in dit geval. zou en Dat zou een slechte zaak zijn Maar natuurlijk. dat zie je toch eigenlijk al op, in het bedrijfsleven... Zie je het toch al met, met de hoeveelheid voorlichters... alles wordt geprobeerd in eigen hand te houden, zelf te regisseren. Ja. En vooral het niet meer het spontaan te laten het gebeuren het is toch goed dat toe wij, toe wij daar laten. vandaag op Radio 1 voor waarschuwen. Vind he? ik ook. Ja. Jij vooral. Mm -hmm. Nou, goed. die leider geeft wel goed ja, naar ja, mee. Ja. Uh, Johnny Hogeland, uh, editie NL, Hart van Nederland, journaal, RTL Nieuws. Iedereen was gisteren in Ierseke om te praten over uh, deze Johnny Hoogeland... Uh, wielrenner van Vakant uh, Was het teveel? veel? het is helemaal logisch. Weet je, wij, wij willen helden hebben en we zijn altijd ontzettend begaan met een slachtoffer. Nou, dit is de ultieme combinatie van die twee. Dus volgens mij is het volstrekt logisch dat iedereen, elke cameraploeg, daar naartoe gaat. En zoveel aandacht krijgt Ierse klimaat gesproken niet, laten we wel wezen. Er gebeurt nooit zoveel. Nee, ik geloof dat iedereen daar ook wel geïnterviewd is. Ja, nee, ik, ik denk, het, het was zo'n ontzettende aangrijpende, verpletterende gebeurtenis die, die, die zondag. Die, val, ja. uh, die, die ja. val, maar ook hoe die reageerde toen hij uit het ziekenhuis kwam... dat ik ook maar, maar steeds uh, op mijn netvlies had, dat hij die, die auto ging zitten. Dus ik ben wel een zeel, <lacht> maar ik ga gewoon door. Ja, het, het heeft denk ik op zoveel mensen zoveel indruk gemaakt... dat het helemaal niet gek is dat je daar gewoon op wilt doorblijven tetteren En ja, misschien leidt dat al soms wel eens tot iets wat je denkt van... nou, misschien niet helemaal waar ik op zit te wachten. Ja. Maar ik, ja, ik vind het wel volslagen begrijpelijk. Ja. Ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik zit straks om twee uur ook... ik hoop dat die Franse televisie echt Johnny Hogeland continu in beeld heeft. ik zou graag weten hoe het met hem gaat. Ja. Ja. Ik zag gisteren nog wel zelf even zelf uh, onderzoeksjournalistiek verricht. <laughs> ik zat dat programma van RTL te kijken over de Tour. Ja. En daar ging die Erik Dijkstra die is daar ingehuurd als verslaggever... die ging dus naar die plek terug en die knipte als aandenken een stuk... Uit dat prikkeldraad. En dat wilde ja. hij dan uiteindelijk aan Johnny Hoogland over... Ook de paal uh, heeft hij meegenomen. En, en de paal had hij ja. ook meegenomen. En toen later zag je een filmpje bij de NOS. En die hadden het blijkbaar hetzelfde bedacht. Maar die kwamen nee, eruit. En nee, toen nee. was dat prikkeldraad te laat. al doorgegeven. Ja, maar ja, maar te laat, ja. ja dat serieus. Dat. Ja, maar dat is ook wel, het is een beetje Jackals nee, gedrag wel. natuurlijk van Erik... waar hij oorspronkelijk ja. vandaan komt. Ja, en ik vond het grappig dat ik vond het ontzettend hij... goed bedacht eigenlijk... om te denken, ja. we gaan terug naar die nee, plek. Zeker. Je zag maar... het bloed nog op het prikkeldraad ja. zitten, Guilherme. Echt waar. Ja, maar dit is, dit echt... is toch volslagen belachelijk. Nee, dus nee, nee, een stukje dat je prikkeldraad uitgezet Zo uit... was het ook. Nee, ik vond het juist grappig om dus te zien... dat later bij de NOS... dat hij daar dus al kennelijk geweest was eerder dan zij. Want toen lag het al heel wel in duizend. En de bieding op het prikkeldraad kunnen beginnen. zegt ook wel dat de NOS dit dus ook gaat doen het is, ja, ja. het is natuurlijk ook wel heel erg wat, wat, wat we gezien hebben... is dat je dat, dat beeld van, van die val... Ja, dat, is dat, volgens dat combineer mij wat je als het ware ja. met die foto. Uh, met ja. name die beeld, ja. uh, soort beeld wat je normaal gesproken alleen maar op sites van Amnesty International aantreft. Ja. En die combinatie ja. maakt het allemaal zo, tot zo'n ja. ongeëvenaarde gebeurtenis. Ja, zeker. We gaan hem vandaag volgen vanaf twee uur in Radio Toe de Frans. Johnny Hogeland. We hopen dat hij hier gewoon mee kan rijden. Uh, Murdoch dan. Het afluisterschandaal rond Nieuws of The World. Het lijkt verstrekkende gevolgen te hebben. voor de overname van de Britse zender B-Sky B. -Sky -B uh, want dat wilde Murdoch. Uh, de vicepremier daar in Engeland, Nick Clegg, heeft al gezegd dat Murdoch maar af moet zien van die overname. Uh, zou dat goed zijn, Kilene? Ja, maar het is... waarom zegt die man dat? Denkt hij dat, dat er dan naar hem geluisterd wordt? Ik vind het ook wel weer heel makkelijk van, je gaat mee. Heel de volk is boos, laat ik dan ook nog even zeggen... Murdoch, moet je niet doen. Daarmee wint hij ook weer zieltjes voor mijn gevoel. En bovendien, hij, hij gaat daar toch niet over, nou. die man. De politiek probeert het misschien ook een beetje bij zich weg te schuiven. Zit er natuurlijk zelf ook veel ja, ja, ja, ja, in ja, het, ja, het Daar moet je nou wel in, mee oppassen. Want ik bedoel, ze hebben allemaal boter op hun hoofd. Uh, want als ze er gebruik van konden maken van die bladen, dan deden ze het ook. Ja. En dat geldt voor ja, iedereen. Ze huurden zelfs ook een uh, ex-hoofdredacteur. Ja, dat zou me niet verbazen. Ik bedoel, het is, ze, ze doen er natuurlijk hele rare dingen. En het, is een beetje, ja, het is een beetje politiek bedrijf. Ik denk dat je het in Nederland niet anders aan zou treffen als het ik op en dergelijke. We een beetje kijken of je er profijt van kunt trekken. Het is toch een soort moreel appel wat je doet. En daarmee probeer je ook het volk naar je toe te krijgen. Het ja. deze voorkomen. Die Murdoch is natuurlijk een rare knakker, in, in zekere zin. Dat hij nu heel erg wordt gefocust op die News of the World... en de Sun, waar die natuurlijk ook mee te maken heeft. Maar hij heeft ook allerlei kwaliteit, tijdskranten, de in de de Times. Ja. ja, en daarom is het ook een beetje gek dat, dat die hele discussie... Over, ik denk om te beginnen dat, dat die Murdoch een, gewoon een tamelijk briljante schaker is. Ik denk dat hij nooit de News of the World zou hebben opgeheven... als hij niet had gedacht dat hij daarmee winst kon maken nee, met B's ja. Zo simpel is ja. het natuurlijk. Dus die heeft echt wel een paar uh, dingetjes nog achter de hand. En tegelijkertijd is het ook een beetje gek dat je, dat je iets wat... Gewoon echt puur zakelijk is. Aan ethiek begint uh, te koppelen. Terwijl ja de ethiek van Nieuws de World er was echt heel veel mis mee. Tegelijkertijd is het ook de krant geweest die de afgelopen jaren... de meeste schandalen in Engeland echte schandalen bloot heeft gelegd. Ja. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja, ik denk dat Murdoch, ook. Ik, ik las daar ook een, een, een profiel van hem. Dat hij inderdaad uh, gewoon kijkt welke kranten winstgevend zijn. En, en dan komt hij inderdaad ook bij zo'n Wall Street Journal uit. En die past dan in zijn. Uh, hij kijkt helemaal niet naar de inhoud van van dat hele gebeuren. Ja, en wat ik ook wel... Ik vond vanochtend de column van Rob Wijnberg in Next... vond ik wel opvallend. Hij zei hij doet er ook alles aan... om eigenlijk die twee klassen in stand te houden. De, de Times, Wall Street Journal, dat is heel ja. erg voor de elite. Uh -huh. Die heel erg voor het vrije marktdenken zijn. En dan heb je aan de andere kant dus de Sun. En daarvoor News of the World. Waarbij ze dus heel erg inzetten op alles wat rijk is... dat is slecht en dat, dat moet gepakt worden. En daarmee is hij eigenlijk de lachende derde... Die nee, met alle centjes er vandoor gaat. Het maakt gewoon wat en, die consumenten willen. Ja. Zo simpel is het natuurlijk. Ja. Wil je een rookvorst op de pagina 1? Dan kan je een rookvorst ja, op de pagina 1. dat doet hij op twee totaal klaar. verschillende manieren. Ja. En zelf vult hij zijn zakdoek. Ja, dan daarmee. moet je niet meer klooien. Ja, dat moet, moet je niet door elkaar gooien. Ja. Ja. En dat ja. punt ook hier: dat de politiek zich inderdaad met het programma gaat bemoeien. Want we hebben het onlangs in Nederland ook ja. net ja. zeggen. Gisteren nog 50 plus, die Mart Smeet wil behouden voor de publieke ja. omroep. Ja, dat zat in jullie programma toch? Ja, ja. ja je moet sommige mensen niet serieus nemen, Jurgen. Sorry, maar je kan ook. Ik bedoel Bosma, oké met zijn talige muziek. Maar Jan Nagel met dat Mart door, door zijn pensioen heen geholpen moet worden. Ja, de moeten we ook nog even wat cent tijd afnemen, begrepen? Want die zeggen ook niet altijd even aardige dingen. Ja, nee. Maar dat, dat, is ook een, dat, ook, dat gebeurt dus ook steeds meer. Dat schuift ook steeds meer ja, op. Ja, dat vind ik wel een rare ontwikkeling, hoor, en een beetje engere ontwikkeling. Ja, nou ja zolang het bij een beetje getoeter blijft. Maar dat was in het geval van Bosma natuurlijk niet het geval. Die motie is aangenomen in de Tweede Kamer, dus dat is op zich wel merkwaardig. Maar ik vind het vooral merkwaardig ook dat VVD en CDA die steunen. Ja. vind ik ook heel raar. Maar waarvan de VVD dan zelf zegt: ja, maar die is toch niet uitvoerbaar, dus dat ja. kun je hem makkelijk aannemen. Ja. Ja. Wat is dat voor dat politiek? Is heel dat raar politici waar je ja. trots op kunt zijn, nou volgens mij niet. Zolang politiek, zeg maar, niet met de rechterlijke macht... Dat is een, nou wel een tendens die we ook gezien hebben, natuurlijk, ook bij het Wildersproces, hè? Ja. Dat, je, dat je disqualificaties van, van uh, justitie en zo gaat krijgen. Nou ja, dat het is het rare, vind ik, want dan wordt de hele politieke discussie het steeds meer op de eigen verantwoordelijkheid wordt gegooid. En juist de dingen waar de vrijheid van was, daar krijgen ze die tentakeltjes voor mijn gevoel, ja. gaan ze er steeds ja. meer uh, ja. inzetten. Dan gaan ze hun eigen clips maken. Ja. Ja, ook oh nog een keer. Ja. Dus van Eben. de debatten. Ja. De Ziggo nog even. Oorlog in Kabelaarsland. Ziggo gaat minder kanalen doorgeven in het analoge pakket. Want daar gaat het over. Van 30 naar 25. Maar het abonnementsgeld blijft wel hetzelfde. En de programmaraden zijn nu boos. Omdat hun advies niet wordt opgevolgd. Bijvoorbeeld in, in het zuiden, in Limburg. Er zitten natuurlijk veel mensen die iets hebben met Duitsland. En er wordt dan een van die Duitse zenders eruit gegooid. Ben jij tevreden met jouw pakket eigenlijk? Of zo? Yo, ik heb niet eens de luxe dat ik kan kiezen. In mijn gemeente is er alleen maar digitaal. Hij kon er niet eens meer analoog. Ik kon vorig jaar op Kiway overstappen. Want die zei dat is leuk en aardig mevrouw. Maar binnen een jaar gaan we naar digitaal over. Hmm. Dus in heel veel gemeentes is die keuze volgens mij al niet eens meer. Ja. Werd je had ja. vaak te maken met die programmaraden. Je hebt in leidinggegeven de positie nou, met... maar Ik heb wel een paar keer het, het ongenoegen gehad... om <laughs> naar orde als heer Hugo Waard af te reizen... om daar uit te leggen waarom RTL 5 echt niet in het standaardpakket mocht ontbreken. Want hoe werkt dat? Kom je echt bij zo'n programmaraad? Ja, ja, ja. Nee, dus en, er, en er zitten echt mensen die, die, die het goede met de mensheid voor hebben... laten we wel wezen, maar te lui zijn om langs de deur te gaan... om te collecteren. En... En ja, als het fatsoenlijk is, dan, dan komt het er doorheen. Ik, er, ik heb een tijdje met Harry de Winter gewerkt aan Oasis TV... wat een beetje de commerciële Nederland 3. Dat was easy, dat vonden ze allemaal geweldig. Ook met documentaires en pop, pop, pop. Uh -huh. Maar ja, op het moment dat je even aankwam van... ja, we willen een zender beginnen met lekker veel Amerikaanse reality... ja, dan heb je echt een, echt een probleem. Ja, dus hoe kan het, dat dan? Want dat is toch juist wat, wat mensen willen zien. Gaan nee, ze dan was, het, het gewenste antwoord, het nou, intellectueel omdat gewenste ze antwoord geven? dat ze de, het goede met de mensheid uh, voor hebben. En dat televisie, nog, kijk, televisie is, dat is ook natuurlijk educatie en, en, en zet mensen tot denken aan. Maar is ook ontspanning. En die tweede factor die vonden ze, kun je toch beter halen uit het lezen van een goed boek. Maar die, die, die uh, bepalen dus wat, wat mensen met zo'n analoog pakket uh, zien. Ja. Ja, dus als straks ja, maar... alles digitaal wordt, dan zijn heel die programmaraden ook niet meer Maar goed, het is natuurlijk, nodig. Wel, het is natuurlijk wel idioot van zich hoor, dat je gewoon... Uh dat je ineens zeg maar, 25 ja. kroketten in, in de doos stopt... Ja. terwijl je er voorheen voor dezelfde prijs 30 Ja, Ja, is dus met digitaal natuurlijk ook. Dan krijg je ook, nou, ook pakketten waar dan net niet de BBC in zat... maar wel BBC World. En als je dan extra betaalt, ja. dan krijg je... ze. Dat natuurlijk. Ja, dat dat is de, zo slim de, de, bekeken, de, de, wat ze wel niet ja, aanbieden. Dus alleen bij analoog heb je die keuze helemaal niet. Ja, nou, ja. Nou, ja, er is ook een club die zich die, die, die hier heel druk over maakt. Die zegt ook dat dat er een beetje achter zit. Dat zich gewoon natuurlijk iedereen gewoon naar dat digitale pakket toe wil is toch maar goed, ja. ze hebben natuurlijk de Ziggo en UPC en ze, ze hebben een ontzettend slechte reputatie. En ze kunnen zich tegelijkertijd alles permitteren, want. Als we nu gaan proberen om zich te bellen... dan missen we dit nee, ook in de toerist vanmiddag. Hoor. <laughs> dat doen ze wel goed, hè? Ze ja, er een keer zo vreselijk naar in de kijkerspeulen. Door, door dwars ja. minuutjes heen, weet ik ja. veel. Ja, Tot slot nog even. Bert, want dat is een beetje op jouw verzoek ook, geloof ik. De, de vierkante ogen, uh, heet dat, hè? geloof ik. Alles rond die 60 jaar uh, uh, uh, televisie, daar, daar zit jij in. Uh, maar er zijn, er zijn nog allerlei andere programma's. Terugblikprogramma's op 60 jaar tv. En uh, jij zegt, dat is alleen maar goed voor... Voor de verkoop van mijn boek over 60 jaar televisie. Dus dat, dat scheelt in ieder geval. Maar het, het, het is, het, we zagen dit natuurlijk wel een beetje aankomen. Er komt er echt heel veel aan. De Tros gaat een uh, zaterdagavondshow doen met, met Jan Smit. Frits Sissing en dagelijkse quiz. Philip Freerings doet voor de VPRO iets. Dan is er nog een soort van ander programma bij de NCRV. Uh, Ik heb volgende week opnames voor Spirit24 over de 60 jaar levensbeschouwelijk. Maar aan de ene ja. kant, als je bedenkt in, in welk zwaar weer de publieke omroep zich bevindt... is het ook wel een beetje aardig om te laten weten... wat de publieke omroep in de afgelopen 60 jaar zowel betekend ja. heeft... Ja. Het en het is toch en... altijd leuk dingen uit het archief. En het, is ook, het is ook een stuk goedkoper dan clipjes ja, uh, maken op bruiloften, laten we wel wezen. Want je tilt het uit, ge, uit het archief <laughs> van Beeld en Geluid en uh, daar hebben ze een, uh, een aardig tariefje. Laat de familie knots waar je komen. Hè? Ja, nee, maar ik, ik verheug me er alleen maar op. Vind je dat ook leuk? Denk je denk dat je daar nog eens in terecht komt? <laughs> 120 jaar <laughs> ah, TV? Tuurlijk. Met, met rondom tien? Ja, ja, ja, ja, zeker. dat is dan nu, dat is nu Dit ook is geschiedenis. Echt zo, ik heb nog ja. 30 seconden vragen. Ja. Echt waar. De subtiele <laughs> afsluiter. Ja. Ik vind het, nou, ja. laten we er dus een hele verhandeling ja, over ja, gaan, dat, gaan laat beginnen. Die laat die plaats maar <laughs> zitten. Nee, maar ik vind het hartstikke leuk om die oude dingen terug te zien. Ja. Ik vind, dat dat, concept, blijft, dat blijft genieten. Ja. Uh, nou, daar kunnen we dan volop van genieten de komende tijd. 60 jaar tv en allerlei programma's daaromheen. Uh, voor nu bedankt allebei. En de Plach, Bert van der Veer. Zometeen de Nationale Nieuwsquise, die spelen we met Erik-Jan Pallant. Die komt uit de prachtige stad Utrecht. Nu eerst Beans en Fatback samen met zangeres Chris Berry. Dit is Ready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 Het verhaal van die Beans Fatback is intussen wel bekend. De jongens die wilden een album opnemen hadden niet zoveel geld... dus die gingen allerlei uh, artiesten uitnodigen en uh, ging goed voor ze koken. En uh, dat was het lokketje om ze dan uh, mee te laten spelen op de plaat. En uh, deze Chris Berry is daar blijkbaar ook in getuind, ik weet het niet. Uh, maar het zingt in ieder geval hartstikke goed. Chris Berry, die eigenlijk Christel de Haak heet. Het liedje heet Ready, dus. Erik-Jan Palland is 31 jaar en woont in Utrecht... en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Welkom. Dankjewel. Uh, je woont in Utrecht, maar je werkt bij de gemeente Rotterdam. Dat klopt. In Utrecht was geen plaats of zo? Het um, was lastig te solliciteren op dat moment. Dus okay. een aantal jaar geleden was, uh, was het lastig om een baan te vinden. En uh, toen ben ik bij de gemeente Rotterdam terechtgekomen. Ja. Ook, ook een leuke stad trouwens. Um, nou, ik kan niet tippen aan Utrecht. Ja, Utrecht is fantastisch. Maar, maar het, het, is een, het is een prachtige stad. Ja, ja. Nee, zeker. Rotterdam leuk. Uh, nou, we gaan eens kijken hoeveel je komt. 78 punten, dat was een lekkere aftrap gisteren. Uh, daar moet je in ieder geval overheen om de weekwinnaar te worden. We gaan eerst een nieuwsfactor bepalen. Ja, de Nationale Nieuwsquiz. As as born, ik, ik voel me uh, brak, ik heb spierpijn, uh, doet pijn. No het is wel echt in mijn hoofd aan het spelen geweest heel de hele dag van... Uh... So big, Als ik zo zit, gaat het wel, maar... Ja, ik heb niet van niks 3 hechtingen. A working class hero is something to be. Ja, ik ben wielrenner en op de fiets uh, moet ik mijn brood verdienen. Dus.. Uh... A working class hero is something to be. Ja, prachtig. oh ja. On working class hero. Hoe mooier kan je het uh, treffen eigenlijk. Uh, met pijn en moeite stapte Johnny Hogeland vandaag weer op de fiets. En hij en zijn ploeg hebben excuses aanvaard van de Tourorganisatie en de Franse TV. Voorlopig geeft fietsen de prioriteit en zijn ze dus niet van plan om de schade te verhalen. Hier is vraag 1. Wel moet het aantal volgers, met name de mediacaravaan, drastisch omlaag? Het was de teammanager van de ploeg van Hogeland die dit gisteren op een persconferentie bekendmaakte. Wat is de naam van de ploeg? Vakanstolij. Ja. Teammanager Daan Luik zei het. Wielrennen leeft van publiciteit en mooie plaatjes, maar dat mag nooit ten koste gaan van de renners. We willen met alle ploegen een voorstel neerleggen bij de Tourorganisatie en ook de Wielerunie. Vraag 2. De valpartijen in het ongeluk waren wereldnieuws. En daar kunnen we nu de eerste dopingaffaire van deze Tour bij tellen. Wat is de naam van de Russische renner die uit de Tour is gestapt? Dat is Kolobdev. En dat is goed. De leiding van zijn ploeg, Katusha, heeft hem ook onmiddellijk ontslagen. Na de vijfde etappe, naar uh, Cap Vrehel werden bij de nummer 69 van het algemeen klassement sporen... van een maskeringsmiddel gevonden. Nou, dan weet je het wel. Vraag 3. Dit ene dopinggeval stelt niks voor... in vergelijking met de Tour van 1998... vanwege de vele dopingschantalen ook wel de Tour de dopage genoemd. Volledige ploegen werden toen uit de Tour gezet. Welke Nederlandse ploeg stapte voorbij de grens met Zwitserland... voltallig van de fiets? Oeh, was dat Panasonic? PDM? Nee, nee, nee dat, dat was eerder. Ja, die andere affaire. Dat ze zichzelf uh, um, Saul Monella hadden toegediend. <laughs> uh, nee, dit was TVM. TVM okay. o, onder andere Jeroen Blijlevens was erbij betrokken. Slechts 96 van de 189 gestarte renners reden die Tour toen uit in 1998. We gaan naar de vraag met het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ja, ik weet niet. Uh, ik, ik ben nooit zo erg uh, van waar het je moet hangen. We, we weten gewoon niet zeker wat er zou zijn gebeurd. We weten alleen dat het document niet is geopend. Ja, en dat is heel vervelend. Dat is een fout op zich. Stikvoort, korpschef van Alphen en Je zit in de buurt, maar het is hem niet. Het is de burgemeester Bas Eenhoorn van Alphen. Uh, hij heeft het hier over dat ongeopende document waarin staat dat Tristan van der Vlis twee jaar voor zijn wapenvergunningsaanvraag was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis vanwege suïcidegevaar. Vraag 5. Bij de verstrekking van de wapenvergunning is deze belangrijke informatie niet op tafel gekomen. Dat zou volgens de hoofdofficier te maken hebben met een verouderd softwareprogramma dat onmogelijk door ICT-specialisten van het OM te openen was. Hoe heet die hoofdofficier van justitie? Oeh, je maakt me niet makkelijk. Um, ik heb geen passen, weet ik niet. Ja, was veel te zien toch wel gisteren op tv. Uh, Kitty Nooy is haar naam. Uh, zou de fout niet zijn gemaakt, dan had Tristan van der Vee, gelet op zijn zware psychische problemen, hoogstwaarschijnlijk geen wapenvergunning uh, gekregen. Uh, daarmee natuurlijk niet gezegd dat hij dan die daad niet had gedaan, want dan had hij misschien op een andere manier aan een wapen gekomen. We gaan naar de laatste vraag. Nog maximaal vier punten te verdienen. Je krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws en we willen graag weten wie uh, dat is. Als je het antwoord weet, stoproepen, daar komen ze. 4. In Zwolle is een wandelroute over mij en er staat een stambeeld. 3. Ik wilde heel graag geflambeerd worden in de Grand Marnier. Stop. Herman Twee. Brood. Ik ben... Dat is uh, goed. Want de volgende was geweest... ik ben de enige echte rock'n'roll junkie... en gisteren werd mijn tiende sterfdag herdacht. Dat zou de laatste aanwijzing zijn geweest. Het gaat over Herman Brood. Hij is ooit geboren in Zwolle namelijk. En over dat flamberen. Hij heeft ooit gezegd... ik kan niet dood... Uh, dat zei hij tegen Bart Chabot, uh, zijn goede vriend. Op dienst vragen wat er zou gebeuren als dat dan toch een keer zou uh, gebeuren... was zijn antwoord, flambeer me dan maar in de Grand Marnier. Uh, ja, op de dat... een of andere manier is die uitspraak me ooit bijgebleven. Ik, uh, to, toen ik Grand Marnier en Flambeer hoorde, dacht ik van, dat moet ja. helemaal brood geweest zijn. Dat was, was een van zijn lievelingsdrankjes. Ja. Uh, dat is inderdaad goed. Je bent op vijf uh, gekomen. Factor ja. 5. dat betekent uh, 16 vragen goed om over 78 heen te komen. Dat behoort tot de mogelijkheden. We gaan kijken of het zo meteen lukt. Ja.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 Na Alphen aan de Rijn moet het medisch beroepsgeheim worden aangepast. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Erik-Jan Palland nog steeds hier. Factor 5, <tus> 16 vragen moeten er goed zijn. We gaan snel beginnen, want uh, we hebben maar 90 seconden de tijd voor al die vragen. Als je een antwoord niet weet om het pas roepen, dan gaan we naar de volgende. Komt-ie. De nationale nieuwsquist. De Eurolanden hebben gisteravond welk land onder druk gezet om te bezuinigen? Italië. Dat is goed. Welk Giro-nummer is geopend om geld in te, te zamelen 555. vanwege de hongersnood in Oost-Afrika? Dat is ja. goed. In welke Syrische stad hebben pro-regeringsbetogers de Franse en Amerikaanse ambassade aangevallen? Uh... Zeg anders pas. Jodepas. Damascus. welk ja. festival in Duitsland had volgens een rapport nooit een vergunning Lofpreet. mogen krijgen? Dat is goed. In welke stad is een man die is veroordeeld voor verkrachting, niet teruggekeerd van verlof? Daarna was Eindhoven. De toegangskaarten voor de opening van welk herdenkingsmonument waren snel uitverkocht. Pas. 9-11. In een lading Volendamse Moselix. 200 kilo van wat voor drugs zijn getroffen? Is goed. Welke club heeft overeenstemming bereikt met Adil Ramsi over een contract Radio voor SC. één seizoen? Dat is goed. PvdA lid uit welke plaats is opgebakt Utrecht. in Israël... omdat ze werd aangezien voor een gaza vlootactivist. Is goed. Hoe heet de minister die verwacht dat er strengere regels komen... bij het verlenen van wapenvergunningen? Is goed. Uit cijfers van het CBS blijkt dat wat vorig jaar met 0,5 is afgenomen? Is goed. Politieagenten kunnen langer op straat surveilleren... door meer gebruik te Smart maken van wat... Is goed. Welke minister wil 11 spitsstroken permanent openstellen voor auto's? Schippers. Schuld, nee, schuld. Van Haven. ja. Eerst antwoord telt. De meerderheid van de Tweede Kamer eist een onderzoek... naar de financiële problemen bij welke instantie? Pas. Slachtofferhulp Nederland. De regering van welk land presenteerde gisteren... anti overgewichtplannen voor kinderen? Pas. Groot-Brittannië. Het bezoek van welke hooggeplaatste persoon aan Duitsland in september... kost 25 tot 30 miljoen? Obama. Nee, de paus. De regering van welk land stelt uitlevering van de oud-dictator van Tjaat uit? Bas. Dat was uh, Senegal. Oké, okay. ja... Um, het waren de 9. Je moest er 16 hebben om over 78 heen te komen. Je komt nu uit op 45, dus dat is niet genoeg voor de eindoverwinning. Helaas, dan moeten we toch van het vakantiegeld op vakantie. <laughs> ik vrees het wel. <laughs> maar dan mag je wel meenemen een mok van dit programma: Kijk eens. een lunchradio en ook nog twee kaarten voor beeld en geluid. Nou, dat is hartstikke mooi. En een goede reis terug naar Utrecht. Ja, dankjewel. Bedankt voor het meedoen. Oh ja, ja. ik moet trouwens nog zeggen: um, niet meer aanmelden via de site, maar even een mailtje sturen. Um, ik ga zometeen het mailadres noemen. Wij melden ons zometeen om kwart over één weer.